8 uur Martijn van Beek met het NOS-journaal. De ruim 500 gelekte persoonsgegevens van KPN-klanten... komen van de webwinkel babydump.nl. Eerder werd gedacht dat de hackers de gegevens van KPN zelf in, hadden gekregen, in handen hadden gekregen... maar journalist Brenno de Winter ontdekte dat dat niet zo is. Babydump is een website voor babyartikelen. Verscheidende mensen die op de lijst staan... bevestigen tegen de NOS dat ze er artikelen hebben besteld... De hackers publiceerden op internet een lijst met daarin alleen klanten van KPN... om zo de indruk te wekken dat het lek bij KPN zelf zat. De provider sloot daarop alle 2 miljoen e-mailadressen tijdelijk af. Sinds het begin van de avond kunnen klanten er weer bij. Eerder deze week werd bekend dat er wel degelijk hackers zijn geweest... die toegang hadden tot klantgegevens in het netwerk van KPN. Zij zeggen dat ze die niet gepubliceerd hebben. Verkeersboetes zijn in Nederland de afgelopen vier jaar met 66% verhoogd... en daarmee heeft Nederland nu de hoogste verkeersboetes van Europa. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Wie buiten de bebouwde kom 15 km per uur te hard rijdt... krijgt een boete van 110 euro. In andere West-Europese landen kost zo'n overtreding gemiddeld 58 euro. Volgens het ministerie van Justitie is de belangrijkste reden... voor verhoging van de boetes het verbeteren van de verkeersveiligheid... Maar volgens RTL Nieuws zeggen andere betrokkenen... dat de boetes vooral zijn verhoogd om de staatskast te spekken. De herdenking van de val van de Egyptische president Mubarak... vandaag precies een jaar geleden... heeft niet tot massale vreugde of protest geleid. Oppositiegroepen en liberale politieke partijen... hadden opgeroepen tot een algemene staking... tegen de militaire machthebbers. Maar aan die oproep werd nauwelijks gehoor gegeven. Het Achrui-plein bleef nagenoeg leeg... en het trein- en vliegverkeer had geen last van de acties... Die acties hadden het leger onder druk moeten zetten om terug te treden. Het weer, het koelt stevig af. Vannacht ligt de temperatuur tussen min 8 in het noorden en min 12 in het zuiden. Morgen overdag geleidelijk meer bewolking en wat winterse neerslag. In het noordwesten dan een graad of twee. In het zuidoosten blijft het een paar graden vriezen. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. De A20, hoek van Holland naar Gouda... is tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Prins Alexander dicht door een ongeluk... Verkeer in de richting van Utrecht moet omrijden via Zierikzee over de A4, de A15 en de A16. En door dat ongeluk staat op de A20 tussen Rotterdam Centrum en het knooppunt Terbrechtseplein een file van 3 kilometer. En dit was de verkeersinformatie. Sap, Hunkemuller, Veromoda en DKNY.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 Vanavond, half elf, bij de Avno, Nederland 2. Nogmaals, goedenavond. Het gebeurt niet vaak dat er het eerste uur helemaal geen goals vallen. We gaan kijken bij AZ, Excelsior en die houtkant. Ja, dat doen we gewoon in het nieuws. Maar meteen twee doelpunten. En allebei voor AZ. En allebei gescoord door Maarten Martens. De eerste was een plaatje. Een prachtige aanval van AZ. Opgezet door uh, Berens. Die uh, speelde de bal richting Holmen. Mooi overstapje van Holmen naar Martens. Terug naar Holmen. Terug naar Martens. Martens 1-0. En eigenlijk de aanval daarna. Onderschept door Maher. En dan uh, tikt Scheiman de bal eigenlijk uh, langs zijn eigen keeper. En heeft uh, Martens hem voordien te tikken. En zo leidt AZ na een uur spelen met 2-0 tegen Excelsior. VVV Groningen, even te napel ook onder het nieuws gescoord, en wel door de thuisclub door VVV, door Jannik Wilschut een prachtig, dia diagonaal schot, nadat de verdedigers van FC Groningen, Van Dijk en Kieftenbel de bal niet goed wegkregen, op de rand van het stadsopgebied, haalde Wilschut, die de laatste weken thuis toch goed op dreef is dat is een buitenspeler, die snel is, snel met de bal, die binnen in de gaten moet houden want het is een jongen, die wel eens uh, hoger op zou kunnen, begonnen bij FC Zwolle en uh, ja, gekomen naar VVV, nu dus in de Eredivisie, en hij heeft de Venloze Club op een 1-0 voorsprong gezet. Yannick Wilschut is dus de naam. Roda NEC van Wieluit. Ja, daar is de aftastfase wel voorbij, maar doelpunten zijn er nog niet gevallen. Sterker nog, het is wachten op de allereerste kans in de wedstrijd na 19 minuten voetballen. Geen aftasten meer, maar padstelling is het woord. En de late wedstrijd straks van kwart van negen is NAC Ajax. Best of my love van die Emotions. Twee binnen een minuut bij AZ Excelsior. Is AZ nu helemaal los, Andy? Ja, dat waren ze eigenlijk al, want AZ speelde een uitstekende wedstrijd. Alleen het scoren wilde niet lukken. En dan in het nieuws in twee minuten tijd, twee doelpunten. Dan uh, mag je verwachten dat AZ de buit binnen heeft. Maar nu uh, komt uh, Excelsior straks op gebied. En probeert uh, Jansen er langs te komen, maar lukt niet bij viergever. Omdat viergever goed naar de bal uh, blijft kijken. En Jansen overend helpt. En zo uh, gaat deze mogelijkheid voor Excelsior verloren. Maar laten we wel zijn, een keertje binnenkant paal, een keertje onderkant lat. Uh, AZ verdiende die doelpunten. Uh, absoluut. Want AZ is de betere ploeg. Alhoewel Excelsior zeker niet slecht voetbalt. Ik kijk naar beneden, zie Martin Haar. Uh, mensen bij zich roepen. Zal zo dadelijk uh, AZ gaan wisselen. En Esteban speelt de bal het, uh, het veld in. De kopbal is van uh, Benschop. En man probeert Berens, die tweede helft goed begonnen is. Uh, achter de bal aan te gaan. Maar komt de bal bij de Ruiter terecht. Die hard naar voren randt. Ik weet niet wat spelers hebben gekregen in de rust. Maar wij werden zeer gastvrij onthaald. Op een uh, uh, erwtensoepje. En ook uh, zelfs gluwijn kon er gedronken worden. Worden. Dus wat dat betreft zat het wel goed en is het uh, prettig toeven in dit uh, stadion. Ook voor de 17.000 uh, toeschouwers die hier zitten. Met balbezit aan de linkerkant voor AZ. Uh, kijken wat uh, Holmen ermee kan. Holmen probeert te kaatsen met Benschop. Benschop naar Martens. Martens kan de bal naar buiten geven, doet dat ook. En dan moet de voorzet gaan komen van Viergever. Die komt ook wel, maar niet echt uh, lekker. En dan kan er uitverdedeld worden door Excelsior. Maar niet voor lang, want Elm vangt de bal alweer op. Speelt hem op Paulsen. AZ is herenmeester in deze fase van de strijd... En en dan ook nog een 2-0 voorsprong voor de Alkmaarders. Die, zo ziet het er naar uit, na vanavond weer koploper zijn. VVV met 1-0 voor, terecht even volkomen terecht. Hoewel Groningen nu wat aan het terugkomen is in de wedstrijd. De bal is gespeeld naar Kappelhof. Die zet hem hoog voor in het strafgebied. En een prachtige kopbal van Texera. Geraakt nog door Dennis Gentenaar en de bovenkant van de lat. En dat betekent dus een hoekschop voor FC Groningen. Dat een paar minuten geleden voor het eerst op het doel van diezelfde Dennis Gentenaar schoot door Tim Keurtjes. En dat is een debutant in het elftal van Pieter Huistra. Een jong afkomstig uit de jeugdopleiding van de Graafschap. Een achterhoeker dus. En hij maakt zijn opwachting omdat Peters en Andersen geblesseerd zijn dus Keurentjes... die voor het eerst op het doel schoot. En zojuist dus die kopbal van Texera, de topscorer van FC Groningen. En Keurentjes, ik noemde zijn naam al. Hij is een linksbenige speler en hij neemt de corner vanaf de rechterkant. Dat zal dus een indraaiende in corner worden met lange mensen. Met onder andere Virgil van Dijk, met Kwakman die goed kan koppen. Daar wordt die bal weggekopt door Yoshida en verder weggetrapt door Wilschut. Maar er is niemand voorin bij VVW, dus de druk van Groningen blijft. De kopbal dan van de Kwakman. Het schot van Texera, maar het is niet... Niet hard genoeg en Dennis Gentenaar duikt naar de hoek en duikt op die bal. En tot opluchting van het publiek, van de fans van VVW, blijft dus de nul gehandhaafd. Bij een team dat al 50 tegen goalen, zo krijgen ze dat zo zeggen ze dat hier in Limburg, 50 tegen heeft. Dat is ontzettend veel natuurlijk. Een verdediging die dus heel veel problemen heeft gehad. Vandaar ook dat de Forstermans erbij is gekomen in de winterstop. Dan is VVW weer weg. Halverwege de helft van Groningen met Berghuis. Steven Berghuis, de huurling van Twente. Goed paasje naar 0 voor. Het is Kwakman die de Tussen zit, maar Groningen heeft de bal nog steeds niet goed weg kunnen werken. En haalt hem voor die bal dan voor de achterlijn. Dat haalt hij net aan de buitenkant van Zastofferbied. Speelt hem voor het doel langs, maar dat doet hij niet goed. En zo heeft Luciano, de Braziliaan in het doel van FC Groningen, heeft die bal. En hij brengt hem richting zijn voorwaartsen. En een van die voorwaartsen is Texera. Die onder het gras gestopt wordt door Vostelmans. Dat betekent een vrije trap voor FC Groningen. Daar belast Tadis zich mee. Tadis kijkt even naar wie hij hem kan spelen. Hij speelt een breed naar Sparv, Een meter of tien over de middenlijn. Dan naar de buitenkant rechts naar Kappel. Kappelhof, al naar Bakuna. Bakuna weer terug naar Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, die graag de lange bal speelt. Maar dat doet hij nu niet. Hij speelt hem wel hard in op Bakuna. Een meter of tien van het stadsgebied af. Dan is het Texera. Texera die goed verdedigd wordt. De bal van Kappelhof. Eens dus kijken of hij hem voor de goal kan krijgen. Dat kan hij niet. Misschien dat Kieftenbel dat kan. Nee, die speelt hem breed. En dat levert niks op. Maar die bal komt wel bij Berghuis terecht. En dat betekent dat VVW in de tegenaanval kan gaan. Als Berghuis die bal goed speelt, Dat doet hij naar Wilschut. Wilschut snel met de bal. Heel snel met de bal. In. De redding van Luciano, spectaculair. En nog altijd is die bal niet weg. Misschien nog een mogelijkheid voor Berghuis. Daar is het schot. En Luciano redt dat. En zo blijft het. 1-0 voor VVW. Een kwartwedstrijd gespeeld. En de wedstrijd is aantrekkelijk. Leuk om naar te kijken, dat zeker. Roda heeft 45 tegen goalen, heb ik net begrepen. Maar NEC heeft er vanavond nog niet één gemaakt. Frank Wielhuis. Nee, ze moeten echt de eerste serieuze kans moeten ze eigenlijk nog krijgen. Eén schot van Zeefuik heb ik gezien na een... Koppal die hij op kon vangen van uh, Willaard achterin bij Roda. Niet ver genoeg weggekopt in het uh, duel. En Zeefuik uh, die uh, het schot over het doel van Kieszek... Uh... Kon doen, maar dat is het uiteindelijk ook. Daarna dreigde er even een goedlopende aanval van Roda te komen. Maar die werd in de kiem gesmoord uiteindelijk door de defensie van de NEC. En uh, de uitbraak die daar onmiddellijk op volgde... werd slecht uitgespeeld door Scheunen. in combinatie met Sevuik. Sevuik verwachtte de paas niet. verwachtte dat de paas naar buiten zou gaan. Nu komt Roda weer als het we tempo een beetje omhoog schroeven. Maar Donald al uh, dermate hoog tempo had dat de beulen achter hem... Uh, Plaatst de bal en dan kan NEC er weer uitkomen op snelheid. Zeefuik houdt even in. Hij kan dus niet uh, doorzetten op diezelfde snelheid. Draait wel gemakkelijk weg bij zijn tegenstander. Heeft nog steeds de bal. Krijgt hij uh, een vrije trap? Nee, zegt scheidsrechter Jansen. En dus kan Roda eruit komen, want die sliding was uh, correct. En dus Hemten uh, met de crossbal in de richting van Jonker. Gaat hij over convoy uh, heen? Nee, convoy kopt de bal richting Nuitinken. Die legt hem dan, nou ja, wat onconventioneel, maar hij legt hem wel breed... Op Selezi en dus kan NEC er weer afkomen. Het tempo gaat ietsje omhoog. Dat is ook nodig om je tegenstander een klein beetje te kunnen verrassen. Want in de eerste 20 minuten was daar duidelijk geen sprake van. Na 28 minuten is het daarom ook nog altijd 0-0. En nu Conboy die het duel opnieuw wint van Jonker. En dan wordt die bal wild naar voren getrapt door Fadoch. En dan kan Roda diep op de eigen helft een ingooi gaan nemen. Nee, het is nog niet groots. Er wordt niet groots gevoetbald. Het tempo is niet al te hoog. Het is weinig van het hartverwarmende soort, zullen we maar zeggen. 28 minuten zijn we bezig. 0-0 dus nog. In één minuut was de spanning eruit bij AZ Excelsior in die outcome. Ja. Probeert nog wel, hoor Excelsior, om wat terug te doen. Zojuist een corner, maar dat levert er niets op. En meteen is AZ weer in de aanval. Met viergever die de bal op uh, Maher geeft. Maher naar Benschop. met Schop uit de draai. Over het doel van keeper de ruiter. Ik zie Ragnar klaar klaarstaan om in te vallen. Zojuist een dubbele wissel gezien bij Excelsior. Tevreden, ex-AZ erin gekomen. En Jason Ooster erin gekomen. Twee aanvallers, maar ook twee aanvallers eruit. Janga en Kalisse. En nu gaat Simon Paalsen uh, onder luid applaus naar de kant. En is Ragnar Klavan zijn... Vervanger, even wat rust geven. Uh, drie wedstrijden in. Uh, of twee wedstrijden in drie dagen. Uh, dan uh, mag je bij 2-0 voorsprong ook wat spelers. Rust geven. Zeker een man als Paulsen. die ontzettend veel meters maakt in het veld. en een uh, uitstekende kracht is. en gewoon bezig is. Dat, dat weet je zo goed als zeker aan de laatste held, uh, seizoen bij AZ. Want die gaat naar een grote Engelse club. Dat kan haast niet anders. Balbezit voor uh, Excelsior. En is het uh, Scheyman die de bal naar voren probeert te spelen. maar op de voet van uh, Marcellus. Maar Marcellus levert in bij bij Mitchell Tevreden. De ex-AZ'er uit de A-jeugd, de Spits, die veel scoorde daar... maar bij Excelsior nog niet echt tot score toe is gekomen. Balbezit voor uh, AZ ondertussen. Met uh, Martens die niet in balbezit komt, de man die twee keer heeft gescoord... en vreemd genoeg al lang in Nederland speelt... maar nog nooit een het heeft gescoord in uh, zijn carrière in Nederland. Daar is het uh, misschien wel wachten op in deze wedstrijd. Als balbezit is voor Maatsen, Maatsenbal bal weer even terug. Ja, en zo uh, heeft Excelsior wel balbezit... maar gaat de bal helemaal terug naar de keeper... En zo kom je nooit aan een aansluitingstreffer. Ook niet na 72 minuten spelen. Bij een 2-0 voorsprong voor AZ tegen Excelsior. Heb je al veel van Groningen gezien, even trappen? Nou, nee, niet echt. Ja, die ene kopbal van uh, Texera. Maar voor de rest is uh, VVW gewoon de betere ploeg. Hij heeft ook terecht een voorsprong van 1-0 door de goal van Jannik Wilschut. Een geboren Amsterdammer, ik zei het al, hij heeft gespeeld bij FC Zwolle. En nu dus een stapje hoger opgemaakt naar de Eredivisie. Maar het zou me niet verbazen als hij de komende jaren nog wat, uh, wat hoger op uh, gaat voetballen. Want hij is snel, heeft techniek. En hij kan dus ook scoren. Hij is de topscorer van VVV. Weliswaar met niet al te veel calls. Uh, vier stuks. Maar goed, die tellen dus ook. Vrije trap voor uh, VVV-aanvoerder Marcel Meeuwers. Die kijkt eens dus even waar hij de bal naar kan spelen. Richting nouveau Lange Nigeriaan in de spits. Daar komt de bal niet terecht. Wel bij uh, Kieftenbelt. Die speelt hem dan weer naar Sparf. En Sparf probeert de bal uh, bij een van zijn spitsen te brengen. Bij Tadic of bij Texera. Maar dat lukt niet. Want Forsterman zit ertussen. Die heeft de bal teruggespeeld naar Gentenaar. De doelman van VVV. Jarenlang ook uh, gespeeld bij NEC en Nijmen. Uitstapje naar het buitenland, naar Borussia Dortmund. Nog wisselkeeper geweest daar uh, bij Ajax ook. En uh, nu dus in het doel bij VVW. Hij is denk ik een van de alleroudsten in, het, uh, in de Eredivisie, een soort senior. Goed, hij heeft nog altijd de nul. Uh, de bal is op de helft van FC Groningen bij Kieftenbelt. Speelt hem even terug naar Kwakman. Kwakman dan naar Van Dijk, de twee centrale verdedigers. Dan naar Kieftenbelt, de verdedigende middenvelder. Terug weer naar Kwakman. Kwakman probeert dan weer breed te spelen naar uh, Van Dijk. Want er is druk, er is, uh, het zijn storende spelers van VVV. Die natuurlijk een lesje hebben geleerd. Vorige week verzaakt tegen Excelsior. Flink op de kop hebben gehad van trainer Ton Lokhoff. Die sinds de winterstop dus hier de scepter zwaait in de koel cool in Venlo. Van Dijk, centrale verdediger van FC Groningen. Speelt de bal naar Bakuna. Die verliest het kopduel van Leijwa akabessi Ook al even die nieuwelingen. En daar gaat onze vriend Wilschut er weer vandoor. Met de bal tussen drie Groningen. Speelt het dan aan de over. Op weg naar 2-0. Jawel! 2-0! Voor VVW. Aan de basis dit keer Wildschut. En het is carnaval in de doel. Want luister mee. De Wolfford scoort 2-0 voor VVW. Uh, aangeven van Wildschut. Mooi goal en het is verdiend. Nog geen doel bij de rode NEC Frank Wielhard. Nee, er was er eentje. Bijna, maar dat ja, was omdat Malki bijna in balbezit kwam. Ja, zo'n avond is het hier. Ik kan het ook niet helpen. We zijn een half uur aan het, uh, aan het voetballen. Maar het was eindelijk eens een keer een goede voorzet vanaf de linkerkant bij uh, Rody C. En dan uh, komt Malki daar invliegen, letterlijk en figuurlijk. Maar uiteindelijk wordt de bal uh, over de achterlijn gekopt door de defensie van NEC. En daar dus houdt uh, Roda niet meer dan een hoekschop over. En daar staat Vormer nu, rechts bij de cornervlag, om die bal uh, te nemen. Daar staat uh, Donald nog bij voor een korte corner, maar dat gaat echt niet gebeuren. Wordt de bal achterin weggekopt door Kolwijk uh, voor NEC. En opgevangen dan weer uh, op het middenveld bij uh, Roda. Hemte uh, is daar uh, de man in balbezit, gaat nog verder uh, terug richting de achterste linie. En dan uh, nog maar weer eens opnieuw proberen over de rechterkant. Via Ramzi om aan te vallen. Vormer in balbezit. En uh, NEC wacht is geduldig af. Halverwege de eigen helft. Wat uh, Roda gaat bedenken. Want de tempoversnelling wil Roda toch heel gemakkelijk uh, in, uh, in huis zou moeten hebben. Normaal gesproken zie je die nog wel eens uh, voorbij komen. En we in de eerste half uur van dit duel eigenlijk nog niet of nauwelijks gezien. Eén pogingje daartoe. Maar toen uh, was er één schakeltje dat niet goed zat. En was de aanval gelijk uh, afgelopen. Vukovic breed op wielaart. En dan wordt het... Uh, toch een klein probleempje. Dus Wilaard gaat uh, maar even terug naar Kieschek. Kieschek halverwege de eigen helft. Vangt die bal op. Probeert dan uh, Donald in te spelen. Die gaat het uh, lucht nu wel aan met Nouting, De verdediger van NEC wint. En dan NEC op snelheid proberen eruit te komen. Bal diep gestuurd richting, richting uh, George. Maar uh, die kan er niet bij komen. Dan is het uiteindelijk Montijnen. Die legt terug op Kieschek. Kieschek maar weer de diepte gezocht richting de middenlijn. Dan wordt de bal uh, doorgekopt door uh, Malki en Jonker dan op, maar legt even terug richting de Beulen. De Beulen met een bal langs de zijlijn aan de rechterkant. Gaat over de verdediger van NEC heen. En uh, dat is Nuitik, maar die krijgt een duw in zijn rug. En dus uh, wordt uh, de aanvaller, in dit geval Donald, teruggefloten vanwege die duw in de rug. En kan NEC een vrije trap gaan nemen. De kansen zijn uh, bijzonder schaars in, in dit duel. En uh, beide ploegen hebben elkaar gewoon keurig netjes in de tang. En voorlopig is daar voor beide ploegen nog geen oplossing voor gevonden. Na ruim een half uur voetballen wordt die bal zorgvuldig neergelegd door Nuitink. En dan vervolgens op het gemakje gezocht naar een vrije speler. Voorin, en dan wordt hij. Uh... Die kant op getrapt, daar waar absoluut geen wit hemdje van NEC te zien is. Wielaert pikt daarop, die was ooit wel eens NEC. Maar uh, al een tijdje niet meer, zullen we maar zeggen. En dus wil Rode er wel uitkomen. Maar lukt dat niet, omdat de bal uh, van Wielaert weer wordt opgevangen door de NEC. Selesi, met de goede bal op Zevuik. Legt hem in één keer goed neer, Kiescheck. Hoeft niet in te grijpen, want uh, het is uh, uiteindelijk Schöne die de bal ineens oppikt. Uit de lucht en zijn volley naast ziet gaan. Maar toch zit kieschecker blijkbaar nog aan. Want er wordt een uh, hoekschop gegeven voor NEC. Kolwijk gaat zich daar zo mee belasten. 35 minuten onderweg. Nou, het vuurwerk van voor de wedstrijd gaan we heel langzaam... maar zeker ook terugzien in de wedstrijd.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 I say you're the best, just lean in for a big kiss. Put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you. Let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 Lana Del Rey zong over videogames. Az Excelsior, nog steeds leuk eigenlijk, hè? Ietsje minder, Ronald, maar dat kan ook niet anders. AZ heeft Excelsior eigenlijk een beetje kapot gespeeld in de tweede helft. Met die twee uh, snelle doelpunten kon eigenlijk ook niet uitblijven. Omdat AZ uh, gewoon veel beter was. En uh, Excelsior het best wel aardig deed hoor, bij je vlagen. Maar Excelsior heeft duidelijk de vorm meer te pakken. Staan ook uh, na vanavond gewoon weer bovenaan. Zoals men eigenlijk de ploeg een beetje had afgeschreven. Ook ik moet uh, zeggen dat ik uh, niet had verwacht dat ze zo snel weer op het hoge niveau zouden komen. Maar met name de inbreng van uh, Rasmus Elm. Dat is toch wel heel erg belangrijk. Nu laat Maher de bal even van de voet springen, maar die blijft knokken maakt wel een overtreding op Van Steensel. 2-0 met nog acht minuten te gaan in het voordeel van AZ tegen Excelsior. Maar AZ heeft dus een, een goede ploeg en moeten we zeker niet uh, uitvlakken in de titelrace. Balbezit voor Excelsior weer vanwege een... Uh... Overtreding gemaakt door AZ. En dan mag de vrije trap door Jansen worden genomen. Goeie voetballer Kevin Jansen. Een uh, jonge uh, uh, speler van Excelsior. Die de vrije trap nu aan de linksbenige Scheiman overlaat. Die die vrije trappen vanaf de rechterkant altijd neemt. En wil Excelsior nog iets in deze wedstrijd. Zoals het zo mooi heet. Dan zal het snel moeten gebeuren. Bijvoorbeeld uit zo'n vrije trap. Wel van heel ver. Die wordt dan in het strafgebied gepompt. En daar komt Esteban. Die zit ernaast. En probeert nog een keer te duiken. En dan is het een uh, hele verme trap van Dirk Marcellus. Die voor opdrachting zorgt in de verdediging van AZ. Bal wordt opgevangen door het de Graaf. Daar zat Esteban er flink naast. En kijk ik zie ik ook een uh, blessure bij een van de AZ-spelers en wordt er gewezen naar nou de Ruiter dat hij de bal over de zijlijn moet schieten. Doe dat nou, jongen, want je staat met 2-0 achter. Ja, nu zegt Van Hulte, ik fluit wel. Even blessurebehandeling. En zo gaan wij heel langzaam maar zeker richting het einde van deze wedstrijd... die door AZ zal worden gewonnen. Of het met 2-0, zoals het nu staat, blijft of misschien wel meer. Dat zullen we over acht minuten weten. Krijgen we een doelpuntloze eerste helft bij Roda NEC, Frank? Dat dreigt wel, want in de eerste 41 minuten is het niet gelukt of amper gelukt om kansen te creëren. Laat staan dat dat in de laatste vier minuten van de eerste helft wel kan gebeuren. Montaigne was er even vandoor aan de rechterkant van het veld. Zijn voorzet vond uiteindelijk niemand toen het even dreigend leek te worden voor de ploeg uit Kerkrade. De Beulen. Was de man die Montijnen de diepte instuurde. Daar bleef ze uiteindelijk een corner van over. Omdat Salesi de bal over de achterlijn trapte. Hemte nu met die hoekschop. Richting de eerste paal wordt weggewerkt voordat Wilaar daarbij kan komen. Kolwijk is de man die hem opnieuw over de zijlijn uh, schiet. En dus blijft er alleen de ingooi over voor Rodië C. Maar daar gaat ook Hemte zich mee bemoeien. Die kan namelijk vergooien. Mocht dat nodig zijn, het hoeft niet. Malki eh, wordt bij de cornervlag eh, gevonden. Die wil de bal nogal nonchalant langs Van Eyde spelen. Maar dat lukt hem niet. Van Eyde zit er goed tussen. Dan de bal op de diepte ingejaagd richting Zeefuik. Die wordt niet gevonden. Fukovic wel. Bal opnieuw over de zijlijn. En dan gewoon NEC gooien Richting Zeefuik. Opnieuw verliest hij van Fukovic. Eh, Zo leek het in eerste instantie. Zeefuik besloot het er niet bij te laten. Gooide zijn lichaam erin. maakte daarbij de overtreding. En dus. Eh, de, de vrije trap voor Rode Ece. Dat helpt ook niet voor wat betreft het tempo in de wedstrijd. Er worden veel kleine overtredingen gemaakt. En dus ligt het spel regelmatig stil. En dan, ja, Dat helpt niet om een paar vloeiende aanvallen eruit te gooien. Eigenlijk hebben we daar pas één poging toe gezien. Montaigne. Helemaal vrijgelaten. En dus kan hij zomaar een medespeler de diepte insturen. Hij vindt Donald bij de rechterkornervlag. Die nu het duel aangaat met Nuiting tegen de zijlijn aan. Daar komt wat hulp. Maar Donald komt daar keurig uit. Nu is het aan Montijnen om dat goed over te nemen. Dat lukt de Belg niet. En dus die is nu weg aan de rechtsbekpositie. En over die kant komt de NEC er nu uit. Via Koolwijk. Kolwijk stuurt George weg. Maar Wielaert heeft een voorsprong van een metertje of vijf. Dat is genoeg om de bal eerder bij Kiescheck te krijgen... dan dat George bij, uh, bij de bal is. En Kiescheck trapt dan wat wild die bal weer naar voren toe. Scheunen krijgt hem daar niet onder controle. En dus kan Roda eruit komen via vormen Ramsey. Even een paar korte combinaties. Maar het is in het gedeelte waar NEC denkt... als jullie daar lekker kort willen combineren naar elkaar toe... ga je gang. En het uiteindelijk is wat minder van de korte combinatie. Die is meer van de lange bal. Een crossbal richting uh, Jonker. Ook die krijgt de bal... De bal niet onder controle. Van Eijden zit er goed tussen. Die speelt naar Van der Velden. Van der Velden levert er weer in bij Vukovic. Vukovic levert er weer in bij Selesi. Het is nog altijd zo'n wedstrijd. Nu de bal opnieuw de diepte ingejaagd. Maar Sevuik niet gevonden. Uiteindelijk is het dan Malki die daar gevonden wordt. In de combinatie met Donald. Is hij er door? Nee. Als hij er al door was, was dat in buitenspelpositie. Zo wordt hier geoordeeld door de assistent scheidsrechter. En dus kunnen we zeggen met nog anderhalve minuut officiële speeltijd in de eerste helft... dat we nog altijd wachten op de eerste keer dat een doelman serieus moet ingrijpen op een schot. Schöne leek er even dichtbij met zijn volley... maar die bal ging uiteindelijk naast via uh, Kiszczek. En die bal dreigde sowieso al naast te gaan voordat uh, de doelman uit Polen aan die bal zat. Dus de eerste kans moet nog komen. Laat staan doelpunten. Eén minuutje nog bij Roda NEC. VVV Groningen is... 2-0. Kun je je wel afvragen wat er met Groningen aan de hand is even? Nou ja, Groningen speelt helemaal niet zo slecht. Ze speelt in ieder geval veel beter dan vorige week toen ik ze in de Euroborg thuis kansloos met uh, 3-0. Zag verliezen van RKC, dat had wel 6-7-0 nu kunnen zijn. Maar wel Forrest voor VVV weer weg. Hij is in zijn eentje tegen twee, drie verdedigers van Groningen. En waagt dus maar eens een schot, maar dat is een kansloos schot. Want het raakt uh, de achterkant van uh, Kees Kwakman en komt in handen van uh, Luciano da Silva... De doelman van FC Groningen. Groningen dat een paar keer gevuurd heeft op het doel van VVV. Met name Texera twee keer en ook Sparf twee keer. Sparf die over zijn gele kaart heeft gekregen. En dat is, uh, zijn, uh, betekent een schorsing voor de volgende wedstrijd. En dat overkomt die Finns International nog alles. En VVV is nu weer weg via de Movor. Halverwege de helft van VVV. Met uh, Wilschut is hij samen voorin. Wilschut uh, de plaaggeest van uh, de verdediging van FC Groningen. Gebruikmakend van zijn snelheid. En nu een overtreding van Kieft de Bel. Die er ook nog vervelend Doet met de En dan moet Kief de oppassen. Ja, dat dacht ik al. Dan gaat hij ook op de Bond. Hij eh, krijgt de gele kaart en dat betekent dat hij ook geschorst is eh, de, de volgende wedstrijd. En dat zijn toch wat dingetjes die in het team van Pieter Huistra niet voor mogen komen. Een speler moet weten dat hij op scherp staat, want wij weten het ook. En dan moet hij niet van die flauwe kul uithalen, een bal weggooien... want dat betekent dat hij bij Tom van Siegum, de scheidsrechter van dienst, dan op de bon gaat... en eh, voor de volgende wedstrijd geschorst Dus Spart volgende week niet, Kiefteweld volgende week niet en een 2-0 achterstand. En met wat blessures en dan wordt het eh, puzzelen voor Pieter Huistra... die nu verhaal gaat halen bij de vierde official... Maar ja, dat heeft allemaal geen zin. Ze staan gewoon in het boekje en de vrije trap wordt genomen door Danny Holla. Die speelt hem met het strafschopgebied in. Die wordt daar weggekopt, die bal door Sparf. Maar is nog altijd niet echt goed weg. Nu wel in het bezit van Luciano, de doelman van FC Groningen. Dat dus met 2-0 staat met nog een uh, minuut of twee te spelen in de ijskoude koel hier in Venlo. Het is rust bij Roda NEC. 0-0, uh, want er is nog niet gescoord daar. Uh, AZ Excelsior, hoe lang nog, Andy? Nog twee minuten, Ronald. Zo juist de mogelijkheid voor AZ om op 3-0 te komen. En uh, die werd uh, echt uh, te simpel niet gemaakt. Uh, dus uh, uh, gemist door Altidoor. De invaller voor Benschop, ik zei het al eerder, toch een probleempje. Kijk afgelopen... Uh, donderdag was het uh, drie keer benchkop En twee keer Altidoor. Maar voor de rest scoren de, de echte spitsen te weinig bij uh, AZ. En dat uh, bleek ook nu weer toen Altidoor alleen op de keeper af mocht gaan. En de bal eigenlijk gewoon binnen had moeten tikken. Maar het niet deed, omdat hij op uh, West-Hiederuiter stuitte. Nu is de AZ weg met Berg Goedmansson. Berg -Gubelsson, mooi paasje binnendoor. Nou, Altidoor doet het maar. Nee, hij doet het niet. Maar het was ook buitenspel. Maar weer scoort hij niet. En weer stond hij eigenlijk alleen voor de keeper. En dat zijn echt momenten waar AZ misschien wel. Uh, problemen mee gaat krijgen in de rest van het seizoen. Wil je echt kampioen worden, dan moet je scorende spitsen hebben. En als je ziet dat Maarten Martens, de middenvelder, twee keer scoort vandaag en voor de overwinning zorgt met zijn twee doelpunten, dan uh, zal het toch uh, hard nodig zijn dat mannen als Altdoor en Ben Schop ook gaan scoren. Natuurlijk is het lekker als je wint uh, met 2-0, met twee doelpunten van de middenvelder, maar uh, ja, je, je spits staat er niet voor niets. Balbezit voor Excelsior in de slotminuut van deze wedstrijd, gevloten door Jack van Hulten. Ik zei het al eerder, lang geblesseerd geweest, maar terug op zijn oude niveau zeg maar. Hij heeft een goede wedstrijd gefloten. Hij heeft ook weinig problemen gekend. Wat de Maleo op uh, Broerse. Broerse uh, met een overtreding van Elm. Mag nog een vrije trap nemen. En dan kijk ik naar de klok. Zie ik 89,5 minuut. Zie ik ook uh, de uh, vierde man. Geen bord pakken. Ik denk dat er weinig bij komt. 2-0 AZ tegen Excelsior. Nog wat gebeurt er velo even? Nee, nou Gele kaart. Weer de derde voor FC Groningen. Dit keer voor uh, rechtsachter Johan Kappelhof. Die stond niet op scherp. Maar uh, hij maakte een domme overtreding op de helft van VVW. Wat helemaal geen zin heeft. En dat betekent uh, drie keer geel voor het team van uh, Pieter Huistra. Nu gaat het bordje van de vierde official omhoog. Dat, is... dat betekent één minuut extra speeltijd bij de voorsprong van 2-0 dus voor FC VVW. Door een goal van Wilschut. De absolute uitblinker in de eerste helft. En door een doelpunt van Wolfor op aangeven van diezelfde wilskreut. Groningen in balbezit. Maar Groningen kan niet of nauwelijks vooruit spelen vanwege de druk van de aanvallers van de VVW. Dat doet de ploeg van Tom Lokhoff zeer goed. VVW toch wel een zeer vreemd elftal. De ene week word je kansloos weggespeeld door Excelsior. En dan win je bijvoorbeeld hier weer van Feyenoord. Dat heeft hier gelijk gespeeld tegen Ajax. en Ik meen ook tegen PSV. En dat staat nu tegen FC Groningen met 2-0 voor. Ik heb eerder dit seizoen een wedstrijd gezien. VVW tegen Ajax. Toen de ventloze ploeg ook een 2-0 voor ...voorsprong kende, maar uiteindelijk nog na een spectaculaire tweede helft -twee 2-2 -twee werd. Dat zie ik FC Groningen nog niet doen, maar het blijft voetbal, het blijft een spelletje en je weet het maar nooit. VVW speelt de bal nu rustig terug naar Dennis Gentenaar, de doelman. En Tom van Siegem fluit voor het einde van de eerste helft, die dus een venloze voorsprong kent. Vandaar ook het rumoer in de koel, 2-0 VVW tegen FC Groningen. En die houdt kan bij de nieuwe koploper. Ja, nieuwe koploper op één minuut na, want we hebben nog één minuut extra speeltijd te gaan. 2-0 de voorsprong voor AZ. Komt niet meer in de problemen, natuurlijk. Heeft thuis nog nooit verloren van Excelsior en zal dat vandaag ook niet doen. Twaalf keer gewonnen, vier keer gelijk en niet één keer verloren. Komende weken zijn belangrijk en interessant om naar te kijken voor AZ wat betreft de wedstrijden uit tegen Utrecht volgende week en daarna Herenveen thuis. Heel benieuwd hoe de ploeg na die twee wedstrijden ervoor staat als ze dan ook nog koploper zijn. Balbezit nog even voor Maatsen van Excelsior. Excelsior dat volgende week ADO uitkrijgt en dan thuis tegen Ajax. Heeft natuurlijk een moeilijk seizoen en zeker ook nu met de voorsprong van VVV moeten ze weer uit gaan kijken bij die laatste plaats, die laatste positie als AZ er nog. Eén kruid gaat. door. Nou, doet u het nu dan maar wel. Hij uh, staat alleen voor de keeper. Maar die keeper is heel ver uit zijn doel. Buiten op het strafzakgebied. door. schiet tegen hem aan. En krijgt hem er weer niet in. En mag wel de inworp nemen. Doet dat snel op Maher. Maher gaat de bal voorgeven. En dan is het Van Steensel die als een van de laatste de bal mag raken. Nee, het is Wessie de Ruiter die voor het laatste bal heeft geraakt. Van Hulten denkt. Ik hoorde iets over Gluwijn. Daar gaan we nu naartoe. 2-0. AZ-wind van Excelsior. Er is uh, Wereldbeker Short Track, dit weekend in Dordrecht. En Edwin Cornelissen is daar zacht. De duizend meter bij met de mannen en de vrouwen bij. Met uh, goede resultaten voor Nederland, Edwin. Goede resultaten. Om bij de vrouwen te beginnen, Jorien Ter Mors pakt een tweede plaats. En dat in deze wereldbekerwedstrijd in Dordrecht, die heel sterk bezet is. Veel uh, Aziatische, Amerikaanse landen ook aanwezig. En dat zijn toch de traditioneel echt grote short -track landen. Nou, het feit dat Jorien Ter Mors ook de nummer twee van het afgelopen EK zich mengt in dat geweld. Zegt alles over haar ontwikkeling en betekent dat ze er goed tegenaan zit. De mannen, daar was de finale van de 1000 meter nog wel bijzonderder. Want uh, daar stonden maar liefst drie Nederlanders in. En die moesten wel opnemen tegen één Canadees. Dan zou je denken, nou dan is die gouden plak misschien wel in het verschiet. Het liep toch anders? Cinqui Knecht leek op uh, de zegen af te stevenen. Uh, en die dacht ook te gaan winnen. Begon al te juichen. Maar juist op dat moment werd hij nog net gepasseerd door de Canadees. Die hem dus echt <lacht> aftroefde. Ja, dat is een beetje knullige manier natuurlijk om het goud te verspelen. Het gebeurde wel. En hij paalde daar ook behoorlijk na nou, af. Maar goed, uh, zijn zilveren medaille is in ieder geval ook binnen. En het brons voor een uh, nieuwskerk. En dat is ook wel weer een opmerkelijk verhaal. Niels Kerstel kwam in de laatste ronde stemval. Ja, hij leek dus kansloos voor een uh, medaille. Maar hij zag uiteindelijk dat uh, een andere Nederlander, Freek van der Wart, werd gedisqualificeerd vanwege het hinderen van een tegenstander. Schoof daardoor een plekje op in het klassement en pakte ook uh, daardoor dus zijn eerste medaille in een wereldbeker uh, Ja, al met al natuurlijk mooie prestaties met uh, vier finale plaatsen. Drie bij de mannen, één bij de vrouwen. Daar komt uh, morgen ongetwijfeld nog wel wat moois bij als uh, de relayploegen, de aflossingsploegen zich ook gaan melden. Hoogstwaarschijnlijk. In de finales. En dat betekent dat het een succesvol toernooi is in Dordrecht. Ja, maar wat jij vertelde van de Knecht, dat uh, lijkt een beetje okay, amateuristisch, klopt maar... dat? Nou, het lijkt mij een beginnersfout als je dat zo uh, ziet. Het is uh, wat je ook wel eens bij, uh, bij wielerwedstrijden ziet. Hè. Te vroeg juichen en dan, uh, dan zien dat je toch gepasseerd werd. Dus ik denk dat dat wel een goed leermomentje is voor uh, Shinky Knecht. En dat blijkt maar weer. Dan kan je Europees kampioen zijn, wat hij is. Maar uh, ja, dat is geen garantie voor uh, de zegels in de toekomst. Uh, dan moet hij dit soort dingen toch niet meer doen. Uh, juichen nadat je de streep gepasseerd hebt, zou ik zeggen. Edwin Cornelis, bedankt. and i say sometimes i feel like i could do anything and sometimes i'm so alive so alive sometimes i feel like i could zoom across the sky and sometimes i won't uh, cry uh, uh, uh, uh. most people try to aim to please but a lot of them are kind weak in the knees Learning late about the birds and the bees Falling in love and wanna be set free uh, Playing ball at the age of 13 Everybody's going up with the dream I never noticed what could happen to me Time flies when you walk in the streets One minute got you holding the Holdin ace The next minute got you falling on your fallin'. face Mean city is a nasty place Only a rat can win a rat race Peace to the people who be falling away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 Let love never stop now. Uh -huh. My love will never stop now. Let love never stop now. My love will always shine. Somebody, sound of mine. Sound of the rhythm, sound of the rhyme. Somebody marching all of the time. Biggest mistakes are the humanist kind. Judge not, lest you be judge. The courtroom or the billy club. Blood bubbling thicker than mud y'all. The heartbeat, rubber, dub, dub. Show love and love who you know. Family, wherever you go. Tokyo to Acapulco. Babi Simo, Magnifico. Peace to the people who be losing their head. Peace to the people who be needing a bed. Love to the people who be feeling alone Spreading love upon the microphone I hope to the people who be feeling down Smile to the people who be wearing a frown And faith to the people who be seeking the truth, y'all All of the time And I say, sometimes I feel like I could do anything And sometimes I'm so alive So alive Sometimes I feel like I can zoom across the sky, and yeah. sometimes I wanna cry. Uh huh, uh huh, yeah. Uh -huh. And I'm gonna be there for you, be there for you, uh huh, nah, Just I'm some of the time, every single time, every single time, every single way. Every single. Michael Frentie met Sometimes. Het lijkt soms alsof ze er geen genoeg van kunnen krijgen. Mm, nu er natuurreis ligt... Uh, we moeten eerst naar Ajax. Ja, tuurlijk. Nee, we moeten eerst naar NAC. Want uh, het is nak thuis. En een avondje NAC. En uh, Ajax-NAC eindigde eerder dit seizoen in 2-2. Dat was een hele gekke wedstrijd. Weet je nog, Ronald van de Geer? Nog, als het is. Dat was eigenlijk het begin van het einde van Ajax een beetje. Ajax verspeelde toen kinderlijk eenvoudig een 2-0 voorsprong in de slotfase. Terwijl het in die wedstrijd kans op kans kreeg om al vroeger de wedstrijd naar zich toe te trekken. Dat gebeurde niet. En inderdaad is het, het kwakkelen toen eigenlijk een beetje begonnen. En dat is nooit meer opgehouden. En als we de balans opmaken, in elk geval na de winterstop. Dan hebben deze ploegen iets gemeen. Namelijk dat ze maar één puntje hebben overgehouden aan drie wedstrijden. En dat is natuurlijk voor beide te weinig. Bij NAC kan je dan nog zeggen, ja het is een beetje het kan vriezen, het kan dooien dit seizoen. Verloren van Vitesse, verloren van Excelsior. Dat kan eigenlijk niet en een gelijk spel tegen de Graafschap. Ja en dan het lijstje van Ajax. Gelijk tegen AZ, dan heb je gelijk dat punt te pakken. En daarna twee nederlagen tegen Feyenoord uit en Utrecht thuis. En nu dus spelend tegen NAC. En je zou kunnen zeggen, eindelijk gaat het gebeuren. Dan denk je, ja waar doe ik nu op? Nou ja, op het meespelen van Dimitri Boulikin, de enige spitst die daar eigenlijk nog is in de selectie van Ajax. De enige echte spits. En waarbij iedereen zich vorige week al aanvroeg... waarom begint de boer nooit met de rust... die toch altijd een garantie is voor goals. Nou, hij doet het nu wel. Daar is dan wel een blessure van Jansen voor nodig... om wat verschuiving in het elftal toe te passen... en een plekje te creëren voor Bouliqin. Dat betekent dat Sim de Jong op het middenveld speelt... op de plek van de geblesseerde Jansen. En Bouliqin dus voorin speelt in een voorhoede... waarin hij geflankeerd wordt door Sbilis aan de rechterkant... en Sulemani aan de linkerkant... Vorton en Alderwereld zijn weer terug in het elftal. Betekent dat Blind en van Rijn op de bank zitten. Koppers is als linksback wel blijven staan. Dan gaan we naar NAC. ook daar wat wijziging op het laatste moment zelfs nog. Want Kees Luijks kan niet spelen. Betekent dat Jansen als rechtsachter gaat spelen. Koenders nu centraal. Komt al straks met zijn 1,80 meter tegen de 1,90 meter lange Boelikin te staan. Samen met Bottekin. En verder, ja, Bonavazia en Joost, De Ajax huurlingen staan erin. En wat verder opvallend is. Santi Kolk heeft een basisplaats. Een van de doelpuntenmakers in de arena. Hij maakte toen de 2-1. En Schilder uiteindelijk. Nee, hij maakte de 2-2. En Schilder, die ook meedoet, maakte toen de 2-1. Dat zijn uh, zo'n beetje de mededelingen vooraf. Ja, nog wel interessant natuurlijk dat van de aanwinsten van NAC langzaam maar zeker iedereen beschikbaar komt. Sarpong en Seedorf zitten inmiddels op de bank en ook Youssef El-Akjoui. De enige die nog ontbreekt is Noordin Boukhari. En Boukhari en Seedorf scoorden voor NAC als Ajax-huurling in de laatste overwinning die NAC in eigen huis behaalde in de competitie. En dat was in 2004. Toen werd het 4-2. We gaan er eens lekker voor zitten. Een avondje NAC. NAC-Ajax. Zometeen om kwart voor negen. Blom is de scheidsrechter. Het was uiteindelijk een makkelijke overwinning van het Nederlands Davis Cup team op Finland. Gisteren werden beide enkelspelen al gewonnen en vandaag was Oranje ook in het dubbel de sterkste. Debutant Jean-Julien Roger won samen met Robin Hazen de wedstrijd in drie sets. En zo werd het een makkelijke zege voor Nederland. Captain Jan Siemering had nog niet eerder zo relaxed op de bank gezeten. Eigenlijk niet, nee. Dit, uh, dit weekend is tot nu toe heerlijk verlopen en... Uh... Morgen zal het niet veel zwaarder worden natuurlijk. Er wordt nog wel even gespeeld, maar dat doet er eigenlijk niet meer toe. Nee, maar het ging allemaal prima. Het was wel lastig in het begin hoor. Dat, uh, door het wegvallen van Nimine krijg je ineens hele andere vogels tegenover je staan. En uh, dan kan je eigenlijk alleen maar uh, verliezen. Want winnen is heel normaal. Maar dat hebben ze gisteren heel goed gedaan. Vandaag was ik eigenlijk blij dat Niemine en Helio Vara speelden. Want ik wilde wel graag dat uh, zeker Robin ook gewoon heel fel en geconstateerd zou moeten spelen. Je hebt dan wel eens de neiging als je misschien tegen een mindere goden moet... dat je uh, denkt van nou dat komt wel goed... Maar uh, er moest goed getennis worden vandaag. En dat hebben ze goed gedaan. En uh, ja, zeker het debuut van, uh, van Jean-Julien was, was formidabel. Het begon gelijk vanaf het begin heel goed. Terwijl er voor hem, zou ik me kunnen voorstellen... toch wel veel spanning opstaat op, op zo'n wedstrijd. Want uh, ineens speel je voor Nederland als, als geboren Curaçao. -er. En uh, je wordt betiteld als dubbelspecialist. Dat moet je dan toch maar even waarmaken. Dus uh, ik ben heel blij met zijn, uh, uh, zijn prestatie. Had je misschien al een eerder kunnen doen... Ja, maar goed, het, uh, op een gegeven moment zijn de keuzes die je maakt. En dan uh, heb ik andere keuzes gemaakt. En aan het eind van het jaar dacht ik, van, uh, nu wordt het wel tijd om, uh, om eens wat te gaan doen. Het was gewoon nodig ook in het team, merkte ik. En uh, gelukkig hebben we dat deze week in ieder geval kunnen laten zien. En nou, uh, ja, weer op naar de volgende wedstrijd. Wat uh, vind jij precies zijn toegevoegde waarden? Uh, nou, ene manier van spelen, dat heb je vandaag kunnen zien in de wedstrijd. Hij speelt heel energiek, is positief op de baan, uh, heel actief ook met name. En wat me ook opgevallen is deze week, in het bijzonder dat hij heel professioneel met alles omgaat. Dus uh, hij ligt lekker in de groep, is een enthousiaste kerel, maar ook wel een voorbeeld van voor de andere jongens. En dat is wel uh, prettig. Is hij er straks weer bij, neem ik aan, tegen Roemenië. Nou ja, de kans is groot dat hij, dat hij geselecteerd wordt. Want ik ben over deze week heel erg tevreden over hem. En uh, ja, vandaag de wedstrijd was ook goed samen met Robin. Ik had ze vorige week al even in actie gezien in Zagreb. En uh, nou, dat is vandaag uh, eigenlijk uh, weer bevestigd dat het wel goed zit tussen die twee. Vooruitkijkend naar die ontmoeting in de tweede ronde tegen Roemenië. Uh, waar gaan jullie spelen? Um, 6, 7 en 8 april gaan we in de Sporthalle Zuid spelen in Amsterdam. Dus uh, weer een thuiswedstrijd. Laatste keer had ik aan Den Bosch goede herinneringen, want toen wonnen we van de Duitsers hier. En met Roemenië heb ik eigenlijk ook wel goede herinneringen, moet ik zeggen. Dus uh, ook naar die ontmoeting kijk ik uit. Wat voor soort tegenstander is dat? Ja, je zou zeggen dat het is min of meer dezelfde tegenstander als de Finnen. Maar goed, die, die kwamen heel verzwakt hier uh, tevoorschijn. Maar uh, Hanescu is een goede speler die al jaren in het circuit speelt. Uh, een topspeler is geweest. De laatste tijd hoor je niet zo heel veel meer, meer van hem, maar dat is een allround speler. En die wordt uh, lastig te verslaan, dat is een kopman. Ze hebben een goede dubbelspeler, de Kau. Die uh, komt uh, vaak ver op uh, Grand Slam toernooien. En uh, ja, die andere twee spelers, dat is ook weer een beetje van hetzelfde niveau als van ons. Ongur staat rond de 100. En dan hebben ze nog Crivoy, uh, hebben ze geloof ik nog. En nog een paar spelers. Maar goed, dat uh, die zijn denk ik voor jullie onbekend. Hoogtepunt van deze drie dagen voor jou. Wat was het uh, meest bijzondere moment? Uh, ik denk toch de opkomst van Royer bij het dubbelspel. Ja, en het welkom wat hij kreeg hier van het publiek. Omarmd door de fans en het team. Ja, en hij heeft ze niet laten stikken. Dus ook dat nog eens een keer. Dus ik denk dat dat heel positief is van dit weekend. Dat we er een speler bij hebben waar we misschien nog langer van kunnen... en misschien wel moeten genieten. En dat zei Jan Siemering tegen Marcella Mesker. We hadden het, Ronald van der Geer, net even over Ajax-Nak... die een 2-2 eindigde. Het was ook de eerste wedstrijd dat Meer echt helemaal de fout inging. Dat gebeurde vorige week ook tegen FC Utrecht. Is zijn plaats zo langzamerhand niet uh, ter discussie? Eigenlijk is uh, die plek nooit ter discussie geweest. En jij vraagt je af. We zijn overigens begonnen. Bijna twee minuten bezig en het is nog 0-0. Maar het spel gaat even stil. ...omdat Bonavacia geblesseerd is geraakt. Ik denk dat het van alles te maken heeft met het vertrouwen in de tweede man in Siddense. Gehaald voor veel geld van NEC. Maar is hij al helemaal gewend aan datgene wat er bij Ajax verwacht wordt? Ik denk dat zijn mentale weerbaarheid misschien wel getest is... ...en nog niet voldoende is bevonden. Zodat men eigenlijk nog altijd denkt, nou ja, met Vermeer gaan we maar verder. Want eigenlijk is Frank de Boer... Nooit in een uh, discussie beland rondom de keepers, ook niet toen uh, Vermeer bijvoorbeeld in uh, Utrecht een, uh, ja, een hele slechte wedstrijd speelde. En die wedstrijd met 6-4 verloren werd. Hij staat er nu ook in. Gelukkig wel weer voor hem. Met al de wereld en Vertongen voor zich. Want hij heeft ook zijn mondje geroerd Vermeer. En heeft gezegd, ja, met Van Rijn en Blind. Dat is toch wel even anders voetballen dan met die twee Belgen. Nou, Vermeer mag het laten zien vanavond. In het koude Breda, waar Koppers het balbezit heeft. Waar Ajax dus het balbezit heeft. Vertongen voor het eerst wegdraait van Santi Kolk. Dat gebeurt halverwege de helft van Ajax in de as van het veld. Kolk steekt even zijn arm uit en houdt Vertongen vast. En dan gaat Blom, de scheidsrechter, eventjes naar Kolken zegt, jongen, rustig aan, zoals hij dat al eerder heeft gedaan bij Bonifacia, die een overtreding maakte, en ook bij Koppers, die weer een overtreding maakte op Zoon. Zo zijn er wat standjes uitgedeeld. Maar is het dus nog altijd 0-0 met het balbezit voor Ajax. Anita aan de rechterkant. Hij is dus weer rechtsachter. Ziet dat de diepte wordt gezocht door de Jong aan die rechterkant. Maar dat is doorzien door Bottekin, Maar dan wordt er gerommeld achterin bij Nak. Goede combinatie leken te worden. Naar nou, Ajax de bal veroverde tussen Boulikin en Eusbilis. Maar uiteindelijk op de rand van het strafstomgebied gaat het net mis als Boulikin en Özbylisch voor de tweede keer wil aanspelen. Dan kan Nak heel eventjes eruit. Maar voor even, want het verspeelt de bal eigenlijk weer kinderlijk eenvoudig aan Ajax. Dat weer een aanval gaat opzetten via Eusbilis aan de rechterkant wordt ingespeeld, verliest de bal. En uiteindelijk gaat hij via Ajax. Ziet Anita over de zijlijn. Dan mag er nu ingegooid worden door Donny Gorter. Links achter van Nak. Nog even over Ajax. Dat uh, begint vandaag met uh, 30 doelpunten tegen. Heel opvallend, want 30 doelpunten. Daar eindigde men vorig jaar mee in het kampioenselftal, of kampioensjaar. Toen kreeg men in totaal maar 30 doelpunten tegen. Boelekin weg aan de rechterkant. Speelt de bal aan tegen Bottekin. Nou, dan lijkt hij over de achterlijn te gaan. Maar via de cornervlag blijft hij binnen. Dan kan Bottekin nog een keer voorgeven. Uh, maar die voorzet is hard en onnauwkeurig. Gaat over de achterlijn. En dus even voor Jelle Terouwelaar het moment om een doeltrap te nemen. In de eerste vier minuten is er dus nog niks noemenswaardig gebeurd. Twee ploegen die ja, op jacht zijn snakken eigenlijk naar drie punten. NAC en Ajax houden het voorlopig in de eerste minuut op 0-0. En Frank Wieland stak er een doelpunt bij Roda NEC. Nou, kansen om te beginnen. is misschien wel aardig. 48 minuten zijn we onderweg. Heb je trouwens zin in een Dan had je hier moeten zijn. Want dan krijg je gewoon aangeboden hier in de Frieskou in ja, Kerkra. Ja, ik zit lekker warm binnen hoor. Ja, ja, ja dat, dat is waar. Er zal hier op de perstribune ongetwijfeld meer behoefte aan zijn... aan die Jägermeister dan bij jou in de studio. Hoewel, het, kan, het, is, het is toch niet verkeerd. Maar uh, kansen hebben we eigenlijk uiteindelijk toch uh, liever in deze wedstrijd. Ramzi is in de kleedkamer achtergebleven. Kans voor NEC, maar uh, slecht ingekomen kopt door Schöne. Het is ook geen kopper natuurlijk. Maar hij staat helemaal vrij bij de tweede paal. Aangeven van Comboy. Uh, volgens mij was het. En anders uh, was het toch zeker Kolwijk. Nee, het was Comboy. Nee, Conboy verovert de bal. En Kolwijk legt hem daar een pan klaar neer. Voor het uh, hoofd van Schöne. En die kopt de bal recht op kiescheck af. Dat was de de kans van de wedstrijd, namelijk de enige echte 100% kans van deze wedstrijd. En die had eigenlijk gewoon uh, direct ook moeten zitten, de kopbal van Schöne. Nou, dat in ieder geval gehad, en dan is het nu tijd om de doelpunten te gaan uh, zien. Waar uh, Roda dus gewisseld heeft in uh, de rust. Fleder is in de ploeg gekomen voor Ramsey die voor de pauze grossierde in balverlies. Die heeft denk ik geen bal in de ploeg uh, weten te houden. En daar uh, ook het uh, aanvalspel van Roda nodige mee uh, gefrustreerd. En tot nu toe heeft NEC, zou je dus kunnen zeggen... omdat hij veel minder de bal hebben gehad, het best aardig gedaan. Maar je moet ook zelf aan voetballen toekomen. Dat zou nu bijvoorbeeld even kunnen. Maar Fadoort slijt de uh, balverlies in een wel. met Flederis. Uh, die loopt dan maar gelijk door. Speelt Jonker aan, wil de bal weer terug. Maar de Jonker uh, speelt Malki aan, althans dat probeert hij. Dat lukt uiteindelijk niet. En dus kan NEC uh, komen via Schöne, de man die de kopbal zojuist miste. En nu uh, Zeefuik uh, heel goed aanspeelt. Bal op de borst aannemen. George, bal terugleggen. En dan George uh, met de actie, maar ook hij komt zijn tegenstander niet voorbij. Wielaard met een goede sliding En dan uh, Donald met een hele slechte bal over vier meter breed. Levert hij hem zo in bij uh, NEC, bij Kolwijk. Maar NEC krijgt de bal ook achterin niet lekker weg. En dan is er toch nog de mogelijkheid voor Rode om iets mee te doen. De beulen, het, het schot van Donald, is nogal onverwacht. Maar Donald uh, schiet tegen de rug van Nuit Dus kan NEC uh, er weer uit. George, George, overtreding tegen. Het is uh, nog altijd niet heel erg geweldig. Maar die ene kans, nou dat hebben we in ieder geval nu echt gezien, die was voor Scheun. Hij had hem moeten maken, deed het niet kort na de pauze. 0-0 nog in Kerkrade. GVV moet in de tweede helft een 2-0 voorsprong vasthouden tegen Groningen. Even ten aapel. Of uitbreiden. dat kan natuurlijk ook. Toch? Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat kan ook. En dat zit er eigenlijk meer in in de wedstrijd. Tegen het tegenval het FC Groningen. Ik uh, ontmoette net in de katakommer een woedende algemeen directeur van FC Groningen, Hans Nijland die het allemaal maar niks vond, die zeer kritisch was op zijn elftal... en vond dat ik nog positief was, omdat Groningen vier keer op doel had geschoten. En vorige week in de thuiswedstrijd tegen RKC ongeveer één keer. Goed, dat terzijde. Pieter Huistra, de coach van FC Groningen, heeft iets gedaan... wat hij eigenlijk niet van plan was voor de wedstrijd. Want hij heeft Lorenzo Burnett op linksachter gezet nu uh, en Hiarie vervangen. Hij had Burnett meegenomen, die is een tijdje geblesseerd geweest. Gisteren nog een afsluitende training, maar toen ook al tegen de Verzamelijke Noordelijke Pers... gezegd, ik neem hem mee, ik zet hem op de bank... Maar wil hem eigenlijk nog niet laten spelen. En dat vertelde hij me voor de wedstrijd ook. Maar goed, de nood is dus kennelijk hoog bij FC Groningen. Want Burnett speelt nu in de tweede helft linksachter. En Kappelhoff is op zijn vertrouwde rechtsachterpositie gebleven. Een doeltrap van de doelman van uh, VVV, van Gentenaar. Maar die komt terecht bij Bakuna. Bakuna, Halverwege de helft van VVV probeert een vrije man te vinden. Dat zou dan Thadis moeten zijn. Maar Thadis komt niet aan de bal. Verliest het duel van Timmy Sela. VVV nog altijd die bal niet echt lekker weg. De druk van Groningen blijft dus. Sparf speelt de bal naar Kappelhof. Nog altijd halverwege de helft van FC van VVV. Dat druk zet op de spelers van Groningen. Die dus moeilijk een vrije man kunnen vinden. Daarom speelt Van Dijk de bal nu lang naar Thadis. En daar komt de uit van Texera. Vrij in het strafschop Maar het schot wordt gekraakt door Yoshida, de Japanse centrale verdediger en daardoor zwabbert die bal over en naast het doel van Dennis Gentenaar. Want dit was wel degelijke mogelijkheid. Een goed paasje. Een slim paasje van Tadits op Texera. De man die in de eerste helft ook al een paar keer op het doel schoot. En toen weinig succes had. Omdat Gentenaar die bal uit de hoek grabbelde. En dit keer wordt het schot dus gekraakt door Yoshida. En mag Groningen een corner gaan nemen. Dat gebeurt aan de linkerkant door Keurtjes Die eerst dacht dat hij die hoekschop van rechts mocht nemen. Dat is niet zo. Schijster van Siegem heeft duidelijk gebaard Hij moet van de linkerkant. Daar ligt de bal nu in het kwartcirkeltje. Daar is Tim voor het eerst dus in de basis van FC Groningen nu ook aangekomen. En van links mag die linkstrappende speler nu de hoeks op gaan nemen. Dat zal ongetwijfeld een uitdraaiende corner worden. Er is al beweging bij Virgil van Dijk, bij Kwakman. Dat zijn de koppers. Die bal draait inderdaad van het doel af. Wordt eh, half uitverdedigd en dan is Wilschut aan de haal. In duel met Kieftenbelt. En Kieftenbelt doet dit keurig. In de eerste helft liep hij dom tegen de gele kaart op. Maar nu verdedigt hij de bal. Speelt hem terug naar Kappelhof. En Kappeloff zet Groningen weer in de aanval. Maar het lijkt er niet op dat dit een kansrijke aanval wordt, want VVV met kruisen verdedigt goed, heeft de bal bij Wilschut gespeeld en dan is de bal weer bij Groningen bij Sparf, die speelt naar Kwakman, Dus kijken of hij hier Kwakman misschien een goede paas kan afleveren, dat is de man die van achteruit de opbouw moet verzorgen, speelt de bal dan naar Burnett. Burnett halverwege de helft ook weer van de VVV, daar speelt het meeste van het spel zich op dit moment af, Tadits, maar die is niet echt in grote vorm, is misschien teleurgesteld door zijn mislukte transfer naar FC Twente, wel een steekballetje in de richting van Texera, maar VVV blijft de situatie meester, de dat dus leidt in deze wedstrijd in de koel cool met 2 tegen 0. Nog een paar seconden voor Ronald van de Geer bij Nakke Ajax. Na 10 minuten is het nog altijd 0-0. Best wonderbaarlijk. Want de grote kans was er voor NAC, De corner van Schilder vanaf de linkerkant. Half volley van de Botekien. Vol op de lat. Boven Vermeer. En zo ontsnapt de Ajax eigenlijk al na 5 minuten aan een snelle achterstand. Nak speelt met durf. Probeert in elk geval te domineren op de helft van Ajax. En dat valt de prijs in het helft van Karlsen. Dat nu ook bezig is met een aanval aan de linkerkant via Bayram. Loopt zich nu vast op Anita. En dus een doeltrap voor Kenneth Vermeer. Net nog wel een uitbraak gezien van Ajax via de Jong toen de bal werd veroverd. Maar de bal naar de linkerkant op Soleimani was te hard. Kon daar niets mee. En zo is het dus uh, nog altijd 0-0 na 11 minuten in Breda. En langs de op 1. Morgenmiddag, kwart over twaalf. Al was het maar voor de gezelligheid. Govert van Brakel met de perstribune. Het is wel leuk. De gast Hans Kraa junior over zijn tv- en voetbalcarrière... zijn biografie en de band met zijn vader. Er schiet altijd een heel klein...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 Dit is Radio 1.